Belastingadviseurs gaan klanten adviseren om bezwaar aan te tekenen tegen de crisisheffing. Dat is een eenmalige extra belasting van 16 op inkomens boven de 150.000 euro. Dat meldt het Financiële Dagblad. De heffing werd vorig jaar ingevoerd als onderdeel van het lenteakkoord... en moet een half miljard euro opbrengen. Volgens de belastingadviseurs is de heffing in strijd met het Europees recht omdat die wat pas werd bedacht en door de Kamer werd goedgekeurd... nadat bedrijven hun bonussen voor 2012 al hadden uitbetaald. Ruim 200 medewerkers van elektriciteitskabelfabrikant Draka uit Emmen... mogen vanochtend beginnen met een 24-uur-staking. Dat heeft de rechter besloten in een kort geding... dat was aangespannen door de directie van het bedrijf. De medewerkers willen protesteren tegen een reorganisatie... waardoor 15 banen verdwijnen. Het weer, vandaag wolkenvelden en van tijd tot tijd zon, overwegend droog, het wordt ongeveer 1 tot 3 graden. Dit was het nos Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Martijn Middel en Wingaloo Sto. Goedemorgen, het is woensdag 20 februari 2013. Kurt Cobain veranderde de popmuziek en bracht alternatief en mainstream samen. Vandaag is zijn geboortedag. Het wielerseizoen is weer begonnen en vandaag is de laatste dag van de Vuelta a Andalusia. Ook wel de Ruta del Sol. En we gaan rondkijken op de huishoudbeurs waar onze verslaggeefster samen met haar moeder de laatste ins en outs hoort. U hoort het het komende uur in Nu al wakker van Omroep WNL. Wilt u wat warmte toevoegen aan onze uitzending? Bel dan met het gratis nummer. 0800-1121 of Twitter met hashtag WNLNacht. Bij veel muziekliefhebbers begint het festivalgevoel alweer langzaam te komen. En krijgen ze de kriebels als ze denken aan festivals als Lowlands, Pukkelpop, Werchter en Pinkpop. Pinkpop is een van de eerste grote festivals van het jaar die, de, die het seizoen eigenlijk gaan aftrappen. Vandaag vindt in Paradiso de officiële persconferentie plaats waar de artiesten bekend zullen worden gemaakt. Popjournalist Harm Goustra is er straks bij. Goedemorgen. Goedemorgen. Je bent net wakker, zo te horen. Uh, ja, ik ben net wakker. <laughs> Heb je de kriebels al een beetje voor het festivalseizoen? Uh, voor het festivalseizoen zeker weten, ja. En voor vanavond? Wordt het spannend? Uh, vanmiddag bedoel je? Ja. Uh, nou, ik denk eerlijk gezegd dat het niet heel spannend gaat worden. Het is altijd wel weer leuk of zo. Ik bedoel, Pinkpop is toch een van, de, ja, een, een van de Nederlandse festivals waar iedereen altijd erg goed op let. Uh -huh. Maar ik denk niet dat, uh, dat er even wat geks gaat gebeuren tijdens die presentatie. Want er zijn al wat namen bekend. Wie, wie komen er al sowieso op, Pinkpop? Uh, wie sowieso komt is uh, Green Day, dat is een van de headliners. En uh -huh. uh, Verder is bekend gemaakt dat onder meer uh, Queens of Stone Age, Triggerfinger, Passenger, Ben Howard en uh, Codeline komen. Nu is de vraag van vandaag natuurlijk. Wat wordt er vanmiddag aangekondigd? Wie komen er nog meer? Wat denk jij? Uh, ik denk dat er qua headliners niet zo heel veel spannend gaat gebeuren. Een uh, festival als Bonnaroo bijvoorbeeld, de heeft gisteren ook zijn lijnen bekendgemaakt. En die hebben toch wel heel veel mooie namen, bijvoorbeeld Paul McCartney, uh, Mumford de Sons. Dat kan dus allemaal niet op TikTok komen. Hm. Uh, ik denk dat we het moeten doen met uh, The Killers, Green Day dan en Kings of Leon. Dat zijn de, de, de killers, Green Day en Kings of Leon. dat worden dan de headliners van uh, Pinkpop. Uh, waar, waarom komt er eigenlijk voor, voor een paar namen een speciale persconferentie? Uh, dat is een vraag die heel veel mensen zich afstellen. <laughs> uh, ik denk dat het, uh, ja, dus, het eh, heeft vooral te maken met sponsors en uh, traditie, waar Pinkpop natuurlijk heel veel waarde aan hecht. Maar uh, ja... Verder weet ik het over eigenlijk niet. <laughs> Dat is een goeie. Uh, even naar Pinkpop-organisator Jan Smeets. Hij had in aanloop naar de persconferentie. Uh, aardig wat uh, kritiek te verduren gehad. Uh, vertel. Uh, ja, Jan Smeets is uh, niet heel erg. Uh... Mediasiniek al, altijd. Hij heeft zich niet heel geliefd uh, gemaakt. Uh. Nee, klopt nee. Uh, en afgelopen weken was hij dan uh, vooral in het nieuws omdat hij redelijk arrogant was ten opzichte van andere Nederlandse festivals. Zoals het nieuwe Best Cap bijvoorbeeld. Dat een week later plaatsvindt in uh, Beekse Bergen. En daarin uh, noemt, hij, ja, noemt hij Pink Pinkpop, Barcelona en uh, het belangrijkste festival van Nederland. En uh, ja, de afgelopen maanden is er altijd wat eigenlijk. Dan zegt hij weer dat uh, festivals allemaal een alle Elfie moeten stoppen. Omdat dat het anders oneerlijke concurrentie is. Ja. En dan zegt hij weer dat, uh, dat er geen dance hoort op festivals. En uh, dat er uh, misschien wel uh, overal uh, gestopt worden met roken. En uh, ja, zo kun je een hele waslijst ook noemen. Klinkt een beetje alsof Jansmeens de weg kwijt is. Uh, ja, dat is wel uh, de mening die ik. Die meer mensen er tegenwoordig op na houden. Want wat wil hij hiermee bereiken dan? Ja, ik denk dat hij het... Hij, hij zal het gisteren allemaal goed bedoelen. Maar hij is een beetje de, de, ja, de, de connectie met de werkelijkheid uh, uit het oog verloren of zo. En hij is een beetje een, een karikatuur van zichzelf aan het worden. Maar uh, ja, het is, ja, je zou kunnen zeggen... Het is toch aandacht... En uh, dat zal uiteindelijk de bedoeling zijn. Hij doet het voor de aandacht. Dan nou, laten we even naar vanmiddag gaan. De persconferentie zal ook veel aandacht voorkomen. Er zijn ook altijd een aantal optredens. Wie staan er vanmiddag? Uh, vanmiddag wil ik dat onder meer Blauwsoen, Kensington en Codeline gaan optreden. Is dat de moeite waard voor jou? Heb je daar zin in? Zeker weten. Ja, ik vind Kensington een hele goede Nederlandse band. Dus ik ben blij in ieder geval dat we die een plekje op de, de affiche gekregen hebben. En verder... Uh, Laat ik me verrassen. Ja, Bla blauwtzoen komt in ieder geval ook. Ja, wat dat betreft misschien ook wel weer een beetje usual suspects. Is dat ook wat Pinkpop de laatste jaren een beetje kenmerkt? Ja, het is eigenlijk gewoon, uh, daar maakt Pinkpop zelf ook geen geheim van. Uh, ze proberen gewoon drie zo groot mogelijke headliners te boeken. En wat er dan bij komt, ja, dat, eigenlijk maakt dat niet heel veel uit, want zo'n headliner moet gewoon een dag uit kunnen verkopen. Ja. En dat wordt dan een beetje opgevuld met uh, en Nederlandse bands en bands... die uh, de afgelopen paar maanden een eentje gehad hebben. Nou, tot slot, als jij uh, één band zou moeten kiezen... die nog niet uh, in het lijstje namen voorbij is gekomen... waar je zou zeggen van nou die, die band die hoort daar echt te staan. Welke band zou dat zijn? Oeh, uh, dat is een goede vraag. Uh, ja. als, ik, als ik echt naar mijn eigen voorkeur kijk... dan zeg ik, uh, gebaseerd op afgelopen jaren... had je gewoon Murphy The als headliner moeten hebben. Ja. Uh, een hele goede tweede plaat uitgebracht. Een fantastische liveband. En aan toeren. Maar ja, goed, dat gaat niet gebeuren. Uh, en als ik dan kijk naar een band die welkomt, die nog niet genoemd is, die wordt morgen wel genoemd. Dat is Graveyard. Is een hele goede Amerikaanse rockband. En die, uh, die komen, en daar ben ik blij om. dat is uh, een van de betere live met van het afgelopen jaar. Kijk, we gaan we horen wat er vanmiddag allemaal nog wordt uh, aangekondigd... tijdens de persconferentie. Een beetje traditie en een beetje voor de sponsoren van Pinkpop. Uh, dankjewel in ieder geval, popjournalist Harm Grausta. Zometeen praten we ook verder over muziek. Het is namelijk de geboortedag van Kurt Cobain. Maar eerst gaan we naar muziek luisteren van een artiest... die in ieder geval al wel op Pinkpop staat. Passenger met Letterco.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 Only hate the road when you're missing all Only know you love her when you let her go And you let her go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 Passenger and let her go. 13 minuten over 4. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL op Radio 1. En vandaag is het 20 februari 2013. Het had de 46 e verjaardag van Kurt Donald Cobain kunnen zijn. De rasartiest schreef begin jaren 90 een muziekgeschiedenis als leadzanger van Nirvana. Wij zitten al te roken in de studio. Je hoorde Smells Like Teen Spirit. Op 8 april 1994 werd de man achter deze. En nog vele hits dood aangetroffen in zijn huis in Seattle. Naast hem een afscheidsbrief. Volgens velen heeft Cobain in zijn korte leven veel betekend voor de muziek. Eén van die velen is popjournalist Menno Pot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar ik nou eerst benieuwd naar ben, wat stond er eigenlijk in die afscheidsbrief? Uh, ja, daar stond uh, uh, in dat hij, het, uh, dat hij het niet meer kon opbrengen. En dat hij het, uh, als ik het me goed herinner, het gevoel had dat hij zijn publiek bedroog door, door het niet meer echt te menen. <coughs> en hij sloot af met dat beroemde citaat van, uh, uit een liedje van Neil Young. Uh, hey, hey, my, my, hey, hey, it's better to burn out than to fade away. Ja, dat was zijn uh, kenmerkende afscheid dan. Uh, wat is er nog meer kenmerkend voor de persoon Kurt Cobain? Nou, het, het was een zeer getroubleerde figuur. Uh, mensen die hem gekend hebben vonden hem uh, uh, innemend en, en, en lief. Uh, maar uh, ja, het, was, uh, het was iemand die uh, uh, voortdurend last had van, uh, van, van depressies... en medicijnen moest gebruiken. Eigenlijk vrijwel permanent maagpijnen had. En dat ook moest, moest verdoven voor zichzelf. En, uh, uh, dus ja, een... een, een uh, iemand die het uh, zowel fysiek als mentaal moeilijk had. Ja, het klinkt als fysiek niet als een makkelijk leven, zoals ik het hoor. Nee, dat, dat is, zal het niet geweest zijn, nee. Hij, uh, uh, ja, hij, hij, hij heeft het uh, altijd erg moeilijk gehad met uh, de roem die ineens erg over hem heen viel. Uh, dat, uh, dat kon hij uh, niet handelen, of wat? Nee, dat, dat kon hij niet, kon hij niet handelen. Nee, hij, had, hij had erg het idee dat hij, uh, uh, nou ja, dat hij een soort tegenbeweging tegen de grote massabands moest, uh, moest gaan vormgeven. Hij vond dat hij eigenlijk een soort van underground tegencultuur uh, moest zijn. En toen hij eigenlijk zelf mainstream werd, heeft hij, zich daar, uh, uh, de, ja, heeft hij zichzelf eigenlijk tot een soort verrader uitgeroepen. En uh, dat, dat was iets waar hij voortdurend eigenlijk mee in de knoop heeft gezeten. Hij was eigenlijk teleurgesteld in zichzelf, als ik het zo hoor. Ja, eigenlijk, uh, <laughs> zo, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Want, want hoe, ja, hoe belangrijk is hij nou uiteindelijk geweest voor deze muziekwereld? Heel erg belangrijk. Ten eerste, uh, mensen die zulke mooie liedjes kunnen schrijven, die zijn altijd belangrijk. Maar Nirvana heeft vooral iets teweeg gebracht... Ja, de, wat daarna ook wel um, uh, wat, wat negatieve bijeffecten heeft gehad. Het was eigenlijk nog nooit vertoond dat een, dat een alternatieve, zeg maar bijna punkachtige band... dat die met zo'n uh, ja, welluidend popgeluid zo mainstream doorbrak. Uh, het was eigenlijk voor het eerst dat, er, uh, uh, dat de grens tussen alternatief en mainstream volledig wegviel. En dat er een alternatieve band met ja, werkelijk astronomische verkoopcijfers uh, doorbrak. En dat is daarna uh, eigenlijk... Uh, de, de, de grens tussen alternatief en mainstream... is door Nirvana min of meer voorgoed opgeblazen. En dat was de grote um, ja, prestatie die die band geleverd heeft. Maar tegelijkertijd uh, uh, ja, heeft dat ook wel een aantal nadelige effecten gehad... Uh, dat er heel vaak uh, heel, heel veel fake... Uh, alternatieve bands daarna kwamen bovendrijven. Ja, even terug naar Kurt Cobain dan, uh, liedzanger van Nirvana. Waarom sprak hij jou uh, specifiek zo aan? Uh, ja, ik, ik was 16 <tosses> toen Nirvana doorbrak en dat is misschien wel de leeftijd waarop je als puber uh, ja, het meest open staat voor wat Nirvana deed. Een beetje tegen de raad was. De goede, de twijfel over de toekomst, de angst om geen baan te krijgen, de angst dat de meisjes je niet zullen zien staan. En, uh, dat is een, een, een adolescentennoodkreet. noodkreet waar je op die leeftijd misschien heel erg gevoelig voor bent. Ik was dat in elk geval wel. En daar kwam een, uh, een heerlijke portie dwarsigheid bij kijken. En muziek die aan de ene kant keihard was, maar tegelijkertijd ook heel erg mooi en heel erg melodieus. En uh, die combinatie van dingen, die, die, die raakte me als een uh, hele harde klap in het gezicht. Ja, als we kijken naar vandaag, hè, uh, want die muziek is nog steeds belangrijk, je zegt dat het heeft een hele belangrijke invloed. Waar zien we hem vandaag nog terug? En, uh, ik denk dat je hem uh, terugziet bij bijna alle bands die uh, werken met een, uh, uh, ja, een, een combinatie van uh, melodie. En harde rock En uh, in, in, met, met coupletten en refreinen een heel sterke dynamiek tussen, tussen coupletten en refreinen. Uh, dat is uh, iets wat eigenlijk blijvende invloed van Nirvana geweest. En die zie je bijna overal. Wat me wel opvalt is dat de woede die Nirvana uitstraalde en het hele principiële van uh, alternatief is goed en mainstream is fout... die discussie is eigenlijk volledig verdwenen uit de popmuziek. Dat, is een, uh, dat komt nu misschien erg gedateerd over. Uh, de meeste bands van nu hebben daar weinig last van. Ja, tot slot, uh, uh, moet het verhaaltje nog even rondmaken natuurlijk. We hoorden uh, aan het begin een uh, stukje van Smells Like Teen Spirit, de grootste hit. Wat, wat is volgens jou het beste wat, uh, wat uh, Kurt Cobain ooit heeft gemaakt? Nou, Voor mij is het hele album waar Smells Like Teen Spirit op staat, uh, dat heet Nevermind. Uh, dat is een plaat zonder, bijna zonder een zwak moment. Dat zijn uh, liedjes van een bijna griezelige perfectie. Die, die plaat kan zich van begin tot eind meten met uh, wat de Beatles gemaakt hebben. En uh, hoort tot het grootste wat de popmuziek heeft voortgebracht voor mij. En als ik nou een favoriet nummer van die plaat moest noemen, dan is dat misschien nummer 8, het nummer Drain You. Nou, en dat is ook de plaat die je vandaag nog even gaat draaien? Uh, ik moet het weer eens doen. Soms uh, blijft hij een tijdje liggen, maar elke keer als ik hem pak en opzet... dan, uh, dan is het weer heel erg raak. Nou, bloof ons even dat je dat in ieder geval vandaag gaat doen. Popjournalist Menopot. dank je Die hoort u niet zo vaak op Radio 1. Maar op de 46e geboortedag van Kurt Cobain mag het Nirvana en Come As You Are. En bij ons aan tafel is gaan zitten Robert Smit, onze actualiteitenredacteur. Hij heeft alle kranten al doorgenomen voordat ze in de kiosk liggen. We beginnen bij de Volkskrant, Robert. Er gaat extra geld naar slachtofferhulp, schrijft die krant. Slachtoffers van geweld en zedemisdrijven krijgen binnenkort één professionele hulpverlener toegekend, die voor een langere tijd juridische, praktische en emotionele steun biedt.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 Het Fries Museum krijgt een prachtig kunstwerk op de entree van zijn nieuwbouw, schrijft Trouw. De Friese ontwerpster Claudie Jongstra maakt een driedelig wandtapijt in goudgeel, indigo-blauw en paarsbruin. Voor het werk liet ze zich inspireren door de weerbarstige kleigrond, de indrukwekkende luchten en het beroemde licht van Friesland. Jongstra nam die elementen en vertaalde het in haar wandtapijt. Afgezaagd? Nee hoor, zegt ze. Het is nou eenmaal zo. De mensen in het dorpje waar ik woon, spannend, zeggen het ook. Jeetje, die lucht, die horizon. De schoonheid blijft gewoon verbazen. Ik ben nou wel benieuwd naar dat wandelpijpje. Ja. <laughs> Momentum vasthouden wordt een hele klus voor 50+, plus, ruimt het Nederlands Dagblad. De oudere partij doet het goed in de peilingen, maar liefst 24 zetels. Groeit het aantal proteststemmers? Een te voorbarige conclusie, volgens politicoloog Tom Lauwersen. Dat een flinke groep kiezers nu de voorkeur geeft aan 50+, plus, wil volgens hem niet zeggen dat die groep later ook echt op die partij gaat stemmen. Wel vindt Lauwersen dat 50+, plus met het opkomen voor ouderen... een sterker troef in handen heeft. Al liggen vergelijkingen met de jaren 90 op de loer. Toen gingen oudere partijen in de Tweede Kamer al ruzies ten onder. Dat en nog veel meer leest u zometeen in de ochtendkranten. Robert Smit, dankjewel. Dat wachten is bijna voorbij. Vanmiddag zullen gamesliefhebbers overal ter wereld... aan hun beeldscherm gekluisterd zitten. Want er komt een grote aankondiging van elektronica-gigant Sony. En over die aankondiging gaan al wekenlang geruchten. En die geruchten wijzen allemaal in één richting, de PlayStation 4... Rob Ottens is redacteur voor Games Magazine XGN.nl. Rob, goeiemorgen. Hé, hey, goeiemorgen. Een spannende dag voor jou? Ja, zeker een spannende dag. Zoals je al zei, de PlayStation 4 die, uh, lijkt nu dus echt aan te komen. En dat is wel een moment waar we al uh, meer, jaren op wachten eigenlijk. Ja, want, want, want hoe belangrijk zou dit zijn, een PlayStation 4? Ja, een PlayStation 4 is uh, eigenlijk, ja... Als die, als die vandaag aangekondigd wordt, waar het al heel erg op lijkt, zeg maar, is dat wel uh, de onthulling van het jaar, zeg maar, een nieuwe Playstation-console zoiets iets waar gamers altijd uh, jaren en jaren uitkijken. Want dat is natuurlijk de spelcomputer, laten we zo meteen weer uh, ja, meerdere jaren mee vooruit moeten. De huidige Playstation 3 kwam uit uh, eind 2006, dus uh, je kunt wel uitrekenen dat het meer dan zeven uh, jaar geleden ondertussen al, en op die manier... Uh, dan moet die PlayStation 4 natuurlijk ook weer zo lang meegaan. Dus dat is al een, een belangrijk moment, die ontwikkeling. Ja, want hoe zit dat op de, op de gamesmarkt? Is het dan ook echt zo, als je, als je ruim vijf jaar verder bent, dat je, dat je, dat je console aan vervanging toe is? Um, nou ja, de, je huidige console werkt natuurlijk nog prima. Maar je begint op dit moment wel echt te merken dat, uh, dat de spelcomputers uh, oud beginnen te worden. Om het maar simpel te zeggen. Ja. Je hebt natuurlijk twee kampen een beetje bij het gamen. En dat zijn de spelcomputers, de Xbox en de Playstations tegen de, de PC's en de pc's die ontwikkelen zich constant door en daar zie je dus echt dat de spellen steeds mooier worden en dergelijke en op de consoles uh, begint begin dat uh, verschil wel groot groter worden dus uh, het wordt nu toch wel echt tijd uh, voor de nieuwe Playstation en de nieuwe Xbox. Tijd voor een nieuwe inderdaad, nou laten we dan maar uh, doorgaan naar, uh, de, uh, naar de nieuwe Playstation en Playstation 4 want er zijn allerlei geruchten die de ronde doen uh, wat, wat kunnen we als we op die geruchten afgaan een beetje verwachten? Nou, Hele krachtige hardware. We zien op dit moment uh, geruchten verschijnen dat er bijvoorbeeld, uh, ja, allemaal technische termen, 8 gigaan werkgeheugen in komt zitten, 2.2 giga uh, videogeheugen, dat soort dingen allemaal. En Wat dat betekent dat? Met, ja, als we dat vergelijken met zeg maar, de huidige Playstation, dat betekent dat uh, de nieuwe zeg maar, echt 10 keer zo snel wordt. Dus dat is weer een uh, hele sprong. Um, daarnaast gaat Sony ook heel veel op uh, online gebied doen, met bijvoorbeeld uh, alle functies om uh, dingen te delen, zodat je bijvoorbeeld uh, tijdens het spelen kun je dingen delen met je Facebook-vrienden en je Twitter-vrienden. Dan dus moet je, je bedenken dat je bijvoorbeeld uh, met een heel tof moment in een game hebt gehad. Ja, dan kun je bijvoorbeeld daar een, uh, een clipje van uh, nemen voor de laatste minuut. Die kun je op YouTube uploaden en dan kun je het delen met je vrienden. Ja, dat dus net, is net als als je, als, je op, als, je, als je op een feestje bent geweest of, uh, of je bent een broodje kroket aan het eten, dat je het kunt fotograferen en op Facebook zet. Uh, maar dan met je Playstation. Ja, inderdaad. Uh, dat idee het gaat een beetje rond dat ze daar uh, heel erg op willen mikken. Dus dat, het, uh, dat we ja, het, het samen gamen eh, natuurlijk en uh, op die manier alles delen met je vrienden. En daar is ook de, de controle zeg maar, uh, waar je dus de console mee bestuurt op aangepast. Ja. Want deze keer zou daar een, een klein schermpje op komen, een uh, touchscreen. Oh. En op die manier zouden daar dus ja, allemaal verschillende opties op kunnen komen. Um, en daar, daar kun je bijvoorbeeld uh, knoppen verwachten om dus dingen te delen, maar ook dingen die zich aangepassen aan de, aan de game zelf. Dus je kunt uh, op dit moment, heb je natuurlijk heel veel games, ja, bijvoorbeeld een klein kaartje in de hoek, die kun je misschien daarop gaan verwachten en per game kun, oh. kan dat schermpje dus ingedeeld worden. Om de game ervaring te verbeteren en makkelijker te maken. En als je dan die drie dingen combineert, want dat zijn dan drie van de geruchten die hardnekkig de ronde doen. Uh, wat, wat levert dat dan uiteindelijk op voor, voor je, je game experience? Uh, nou, het lijkt wel op dat uh, Sony zeg maar, uh, heel erg uh, mikt op uh, de fanatieke gamers. Zeker in het begin zometeen. Uh, ja, zeker door zich on op online te richten. door uh, niet echt allemaal gimmicks te introduceren. zoals uh, bijvoorbeeld Nintendo wel, die heel erg veel met uh, motion control beweging bezig zijn. En Microsoft doet dat ook. Op die manier proberen ze de core game wel door, voor zich te winnen. En het is heel erg opvallend dat, uh, dat ze waarschijnlijk uh, vrij goedkoop gaan worden. Tenminste, relatief goedkoop vergeleken met uh, de vorige generatie. De PlayStation 3 werd vervolgens geïntroduceerd voor 600 euro. En het gaat nu het uh, woord rond dat uh, de nieuwe PlayStation, de PlayStation 4, dus van 400 euro uh, in de winkels gaat liggen. Is nog even afwachten hoeveel daarvan waar is. Maar dat zou in ieder geval een hele mooie instapprijs zijn. Ja, tot slot nog even een inschatting van jouw kant erop. Uh, Playstation 4 onmisbaar voor elke rechtgaarde gamer. Ja, zeker. Als je, als je een beetje gamer bent, dan moet je die in huis halen. Helaas is het nog wel even iets wachten. Het woord gaat een beetje dat die eind 2013 uitkomt. En misschien in Europa een half jaar te laat, in 2014. Dus uh, laten we hopen dat het laatste in ieder geval niet waar is. Want uh, het is wel echt weer om iets om naar uh, uit te kijken. Nou, veel succes uh, met het uh, volgen van de persconferentie. In ieder geval vandaag. Rob Otters van uh, xtn.nl. dankjewel. Het is half vijf. U luistert naar nu al wakker op Radio 1. Bij ons aangeschoven, Robert Smit, tijd voor. Het nieuwsminuutje.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 Laatst was er toch ook al zo'n filmpje over van Noord-Korea tegen de VS? Ja, dat, uh, de laatste paar weken zijn er inmiddels uit mijn hoofd drie uh, filmpjes uh, verschenen van, van Noord-Korea op YouTube. Ja, er was ook nog zo'n filmpje dat er dan de muziek van Michael Jackson erachter stond en dat ze dan Amerika gingen aanvallen ja, of zoiets. Ja, dat, dat, tenminste dat New York in brand stond. En, uh, dus dat is, dat is een nieuwe manier voor Noord-Korea om te provoceren richting uh, de Verenigde Staten. Eigenlijk. En werkt het al een beetje? Nou, de Amerika moeten moeten denk ik een beetje omgniffelen. Ik denk, dat het, ik denk dat zij het niet al te serieus nemen... en dat ze eerder juist uh, de, de, de maatregelen die ze hebben genomen... Uh, juist uh, ja, versterken eigenlijk. Ja, Noord-Korea heeft YouTube ontdekt. Dat kunnen we, dat kunnen we zo stellen, ja. <laughs> uh, overigens moest buurland Zuid-Korea het ook ontgelden. Een Noord-Koreaanse diplomaat dreigde uh, dinsdag... met de volledige vernietiging van de Zuiderburen. Bij een flinke gasexplosie in, de Amerika, in het Amerikaanse Kansas City zijn vannacht 14 mensen gewond geraakt. Zeven van hen zijn er slecht aan toe. Een paar mensen worden er nog vermist. De explosie ontstond vermoedelijk nadat een auto tegen een gasleiding was aangereden. Het restaurant is compleet verwoest. Ook een aantal naastgelegen panden vlogen in brand. Een negenjarige jongen in Groot-Brittannië is directeur van een online snoepwinkel. Het is al het derde bedrijf dat hij heeft gestart.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 De wind is vrij krachtig aan zee, tot matig in het binnenland en komt uit het oosten. Richting het weekend geleidelijk oplopende temperaturen bij een matige noordoostelijke wind. En tot zover. Het Nieuwsminuutje. En zo zit onze Weerman eens een keer live bij ons in de studio, Stijn. Je bent nu al een tijdje onze Weerman. Hoe bevalt het eigenlijk? Hartstikke oh, super. Ja? Het is echt geweldig om Weerman te zijn. Hey, jonge <laughs> Weerman van een landelijke omroep. Dat is gewoon geweldig. Maar waar, waar zien we jou over tien jaar? Want hoe jong ben je nu? Ik ben nu 17, bijna 18. En ik hoop toch wel uh, uiteindelijk uh, bij een regionale omroep... of landelijk misschien wel bij de NOS. Het zou mooi zijn als je hier uh, over een paar jaar uh, om de hoek in een studiootje zou staan, ja. toch? Dat zou hartstikke mooi zijn. Maar ze hebben laatst een nieuwe Weerman aangenomen. Dus je bent eigenlijk net te laat. Helaas, ja. ik heb het gezien. Ja, maar de, de, wat dat betreft is er ook hoop. Hè. Gerrit Tiemstra uh, is een Fries. Uh, de nieuwe weerman is een Groninger. Daarom, uh, en, en jij bent... Uh, waarom niet de nog de Drenthe Drenthe, ja, nou, een Drenthe bij? Ja, dat kan maar. Inderdaad. Je bent uh, volgend uur weer bij ons terug. Ook dankjewel Robert Smit voor het nieuws. We gaan uh, naar muziek, hè, Martijn. We gaan naar uh, Amy Winehouse. Stronger than me. Just yes, is stronger than me. Yeah. Nu al wakker en dat was natuurlijk Amy Winehouse en Stronger Than Me. Door alle dopingperikelen is het ons de laatste tijd behoorlijk ontschoten. Maar het wielerseizoen is weer begonnen. De teams die strijden om de klassementen zijn in Andalusië en Span Spanje voor de Fuerta Andalusia. Beter bekend als de Ruta del Sol. De ronde begon zondag en eindigt vandaag. Voor Nederland wordt het nog spannend, want Bouken Mollema staat derde in het algemeen klassement. Blogger Martijn Sargentini van het Discours.nl volgt de ronde voor ons. Goedemorgen. Goedemorgen. Heb je een beetje genoten van de partijen gisteren, van de etappe? Uh, ja, zeker wel. Zeker wel. Want hoeveel... Het is uh, altijd weer uh, een van de mooiste eerste rondjes uh, van het seizoen. Jan. Want hoe is hij gegaan? Nou, het is uh, uh, begonnen met een, met een korte proloog. Uh, een proloog, uh, een tijdrit van een paar kilometer. Mm -hmm. En dat ging voor uh, Bouke Mollema eigenlijk al meteen hartstikke goed. Uh, dus die stond meteen al tien in het klassement. En die is vervolgens in uh, wat heuvelachtige etappes uh, nog verder opgeschoven. En die staat nu derde in het uh, klassement. Ja, hij staat achter de bel van Den Broek en de Spanjaard uh, Valverde. K heeft hij kans om te winnen? Ja, hij heeft wel kans om te willen, winnen. Maar de etappe van vandaag is de slotetappe. En ik denk niet dat hij uh, grote verschillen gaat geven tussen die drie. Uh, ik, ik vermoed eerlijk gezegd dat het... Uh, dat het ongeveer dit podium ook zal worden. Nou, want wat voor etappe is het vandaag, de slotetappe? Nou, het is een etappe over 182 kilometer. Ze gaan uh, van, uh, van Lucena naar Rincon de la Victoria. En dat is eigenlijk een heuvelachtige rit. Um, met de finish direct na een uh, afdaling van een... Uh, toch wel pittige, pittige heuvel, berg eigenlijk, tweede categorie. Mm -hmm. Dus dat zal geen compleet peloton worden. Maar voor Mollema is het... Uh, ja, zijn mensen als Valverde en Van den Broek die voor hem in het klassement staan. Ja, die rijdt hij er daar niet af, denk ik. Net een tikje te groot voor uh, Mollema op dat soort dingen. Ja, het zijn eigenlijk al een beetje to de Frans renners hè, die daar rijden. Ja, kunnen we dan ook, ook, een, ook een rit van uh, dat formaat verwachten vandaag? Um... Dat zal misschien nog wel wat meevallen. De, de, de, de goede renners die nu bovenin staan zullen natuurlijk proberen om hun klassement veilig te stellen. Maar je zult zien dat iemand als, als Robert Geesink bijvoorbeeld, die liet het gisteren al lopen. Uh, het is een kort rondje en als je dan in de prologen net even pech hebt met de regen, dan valt er al niet veel meer te winnen. Ja. Het blijft toch voorbereiden op het echte werk later in het seizoen. Maar toch mooi, uh, Mollemijn uh, in de top drie op dit moment van het klassement. Renner van Rabenbank, natuurlijk een blanco team uh, nu. Is, is hij uh, daardoor ook uh, extra, extra gebrand op een goede prestatie? Heeft dat er... Ja, ja? ja dat, dat, maar dat mag je denk ik wel, uh, uh, wel denken. Uh, het hele team draait ontzettend goed uh, tot nu toe. Ze zijn echt uit de startblokken geschoten. Dat zag je al met uh, Tommy Slachter in de Tour Down Under. Een uh, prestigieuze prijs in Australië. Uh, Lars Boom heeft al twee zegens. Uh, Theo Bos heeft al een keer uh, een, een sprint gewonnen. Dus uh, ze zijn heel erg gemotiveerd uh, in hun uh, zoektocht naar een nieuwe sponsor, uh, denk ik. Ja. ja, want er moet een uh, nieuwe sponsor komen. Zit daar haast achter? Ja, er zit wel haast achter, want... Um... Uh, Rabobank heeft weliswaar gezegd nog hun verplichtingen na te komen. Hmm. Maar als je niet binnen een half jaar een sponsor vindt, zou het kunnen dat uh, toch uh, goede renners ergens anders een keer gaan aankloppen. Want dan neemt toch de onzekerheid toe. Ja, nu is de Ruta del Sol het begin van het seizoen voor de klassementrenners. Is nou een goed resultaat hier ook een voorbode voor de rest wat we, gaan van, wat we eigenlijk gaan zien van deze renners? Een, een kleine voorbode zou ik willen zeggen. Uh, iemand als Balke-Mollema die, die is uh, meestal in dit deze fase van het seizoen nog niet zo uh, uh, prominent uh, aanwezig. Dus als hij uh, het redt om uh, derde te blijven, van, nou, dat zou wel een heel mooi uh, resultaat zijn. In het wielrennen sta je op het podium, dus dat is, uh, dat is mooi. Ja. Dan laat hij toch een beetje de klasse zien uh, die hij ook in, uh, in de Vuelta a uh, uh, España anderhalf jaar uh, geleden uh, uh, liet zien. Heel scherp, elke dag kort finish uh, in de top 10, sprinten. Ja, dat, uh, dat ziet er gewoon hartstikke ja. goed uit. Hoe, hoe ver kan zo'n Bauke Mollema nog komen? Nou, hij is een uh, renner die eigenlijk op twee paarden uh, werd uh, je hebt de, de rondes, hè, de meerdaagse uh, rondes, zoals de Tour, maar ook dit soort rondes van zes dagen. Dat kan hij goed aan. Maar hij heeft uh, zeker vorig jaar laten zien ook uh, de grote klassiekers, de eendagskoersen, uh, goed aan te kunnen. Daar werd hij toch een keer, uh, paar keer in de top 10 van, van de Gold Race en uh, luik Snaken, Luik, de Waalse Pijl. Um, Beide kan hij. Maar het is denk ik voor hem ook zaak om te laten zien uh, dat, hij, uh, dat hij daar echt kort kan eindigen. Ja, en voor de wielrenners die echt graag de klassiekers rijden... is natuurlijk aanstaande zaterdag eigenlijk weer de echte aftrap van het seizoen. Want wat gebeurt er dan? Ja, zaterdag is, uh, is de omloop uh, Het Nieuwsblad. Uh, omloop Het Volk heette die vroeger. En dan uh, start het peloton in Gent, uh, mm. de eerste echte klassieke afspraak. En daar kijken we met name in Noordwest-Europa heel erg naar uit. Want dan begint, uh, ja, dan begint het wielrennen hier, hè, bij ons. Ja. Ja. En hoeveel we welke bekende Nederlanders zien we daar terug? Nou, ik, uh, ik ga zeker op Lars Boom uh, letten. Die heeft uh, uh, uh, afgelopen week al twee keer gewonnen. Dus die is echt in bloedvorm en uh, die kan dit goed aan. Dus ik ga absoluut op lastboom letten. Maar er zijn er meer. Ik denk dan aan Nicky Terpstra, Sebastian Langeveld... die vorig jaar veel pech had. Um, het is ook in deze fase van het seizoen een beetje verstoppertje spelen. Hè. Sommige renners die laten zich bewust niet zien... om dan als een duveltje uit een doosje tijdens zo'n openingskoers er toch te staan... Ja. Dus uh, daarvoor zijn de liefhebbers kijken er echt rijkansend uh, naar uit. Ja, vandaag de ontknoping van de Ruta del Sol. En dan gaan we een hele lente over uh, kasseien heen en weer flikkeren. Uh, dankjewel uh, Martijn Sargentini, blogger Goed, van hetdiscours.nl. De huishoudbeurs. Wie gaat daar nou heen? Martijn, ben jij wel eens daar geweest? Nee. Had je nee. me er verwacht ik Nee, bedoel. ik ook niet. Nee. Volgens mij lopen daar ook alleen maar huisvrouwen rond. Nee, het lijkt wel wat voor jou dan. Toch? Nou, ik ben niet echt een huisvrouw. Nou, maar het is toch wel leuk. Gewoon dingetjes kijken, dingetjes kopen. Ja, nee, dat, dat is, is toch het... wat vrouwen dat doen? Dat is meer iets voor je moeder of mijn moeder bijvoorbeeld. Oh, oh. ja, oké. Okay. Nou, maar goed. Onze verslaggeefster Annette Schut liep er gisteren rond op zoek naar antwoorden. En ze zou helemaal alleen zijn tussen die saaie huisvrouwen. Maar toch had ze zich vergist. Want er was iemand die heel graag met haar mee wilde. Mam, kom je? Nooit wil iemand met me mee. En nu kan ik gewoon helemaal gezellig naar de huishoudbeurs. Maar waarom ben je nooit dan alleen gegaan? Ja, dat, dat ja, weet ik eigenlijk niet. Dat, dat doe je niet. Maar wat is het dan dat je zo leuk lijkt aan de huishoudbeurs? Ja, het is gewoon uh, een, een uitstapje. En uh, uh, allemaal dingen bekijken. En uh, ook, uh, misschien wel ook omdat uh, eigenlijk... Niet hoort. Sommige mensen noemen dat guilty pleasure. Jeetje. Weet je wat dat is? Nee. Dat is dat, dat je zeg maar iets wat fout is. Je weet dat het fout is, maar je geniet er stiekem toch heel erg van. Ja, nou, daar heb ik, dat vind ik nou ook. Dat klopt het. Ja. Dus voor jou is de huishoudbeurs guilty pleasure. Voor mij is de huishoudbeurs helemaal guilty pleasure. <lacht> dat is echt, uh, ik vind het enige en uh, uh, kennelijk alle mensen om mij heen. Uh, uh, hebben dat natuurlijk ook, maar die durven daar niet vooruit te komen. Ik, uh, ik heb uh, Jan één keer meegekregen, maar uh, daarna zei hij ja, dat, is, dat doe ik niet meer met je. Nou, ja. Ben je niet één keer al geweest? Ja, één keer, ik ben 60. En wanneer was dat? Uh, 24 jaar, 25 jaar geleden, toen was ik in verwachting. En toen was, uh, toen van mij? Was ik, van jou? En toen, uh, toen was uh, er, uh, ik geloof voor de eerste keer de 9 maandenbeurs. En toen kreeg ik Jan zo gek om mee te gaan. Daarvoor wilde ik ook al hoor. Dus nu moet ik bijna 25 zijn om jou nog een keer mee dit geluk te schenken. Eigenlijk dankzij jou kom ik nu voor de tweede keer hier. Dat doe ik graag voor je. Nicole Mengerink, beursmanager hier van de Huishoudbeurs. Hoeveel bezoekers heb je al gezien? We zitten nu op 55.000 bezoekers al in, de, de, de, in drie dagen. De vierde dag vandaag is nog niet meegerekend. En hoeveel verwacht je er totaal? Ja, zo'n kwart miljoen bezoekers verwachten we wel. Een kwart miljoen en vooral dames neem ik aan. Ja, 90% is vrouw. Waarom komen ze hierheen? Wat is het succes? Wat is het geheim van deze beurs. Ja, het is één groot vriendinnenfeest, zo noemen we het dat. Het is hun gezelligste dagje uit van het jaar. Je gaat echt met je zus, met je vriendin, je moeder... ga je speciaal hier naartoe om heerlijk te kunnen shoppen... maar ook van artiesten uh, te genieten of workshops te doen... of op de foto gezet worden, nageltjes lakken, noem maar op. Je kan hier van alles doen. Daar gaan we, Miek. Ja, Eén, twee. Kijk, allemaal... Oh, mijn hemel, zeg. Moet je nou toch eens kijken? Allemaal winkels en. Uh... Oh, en veel mensen. <laughs> maar allemaal vrouwen. Oh nee, toch een paar hier. Beursaanbiedingen. Oh, ik heb mijn portemonnee bij, me. ik heb er helemaal zin in. Vind je deze BH zo leuk? Ja, dit is een soort topje. Dit is een bra. Een plaats van een BH. Okay. Krijgt u onder de borsten in 10 centimeter voor een goede ondersteuning. Of nu A, H of een Prothese. Hebt. Uw borsten blijven er mooi in. Dat, dat moet je echt hebben hè? Ja, ik volgens mij is dit ideaal voor mij. Even geduld. Ja. Even geduld. Hij doet het. Je kunt je kettingjes kopen. Ja, maar ik heb genoeg kettingjes. Dat hoeft niet hoor. Maak pesten bespreken. Maar kijk aan een man in een hondenbroek. In een Wat vind je ervan? Nou, hij moet zich doodongelukkig voelen, volgens mij. Hij heeft alleen een onderbroek aan, die jongen. Ja. Hij heeft een strakke onderbroek ook nog. Jammer van dat hoofd, hè? Ja. Nou ja, daar kan hij niks aan doen. Wat doet u op de huishoudbeurs als man? Ik eh, ben samen met mijn vriendin. Voor de eerste keer ben ik met mijn vrouw meegegaan. Dus, eh, dus ik mag het, eh, iets nieuws, hè? En hoe bevalt het? Nou, druk, hè? Het is meest voor vrouwen, hè? Maar ja, het is leuk om een keer mee te maken. Deze gele tas die vind ik echt hartstikke mooi. Ik heb geen idee wat voor materiaal het is. Het is geen, geen leer, maar het lijkt er wel heel erg op. Ja, Dames, kan ik u helpen. Ja, Ik heb deze gele tas gezien en ik vind hem echt prachtig. Wat voor materiaal is het? Het is gemaakt van visstrom, dat is uw kunstleden. Okay. IJs is sterk, doet niet onder voor een tas. Nee, ik vind, je ziet het er niet aan. Ik vind het best leuk, ik het ja, Ik weet natuurlijk nou, dat slaagt. Ik denk wel ook dat als je een leuke dag wil hebben... Ja, dat je wel een goed gevulde portemonnee moet hebben. Want je ziet zoveel moois en als je dan niks kan kopen... Ja, dat, dan is het verschrikkelijk. Dat denk ik ook. Ja. Maar kijk, er is ook een stand van de Zeeman. Ja, en ik wil heel graag zo'n shirt. Nou, dan gaan we dat toch eventjes regelen. Dat, dat moet lukken. Nou, zoals u begrijpt, ze zijn nog even gebleven. Het voordeel van op stap gaan met je moeder. U hoorde een reportage van Annette Schut. En uh, er is nog een beurs in de rij deze dagen. Ja. En nou hoor ik u denken, welke beurs is dat? Ja, dat vraag ik me wel af. Nou, dat gaan we nog niet zeggen. We luisteren eerst naar Bel en Sebastian op Radio 1. I'm a cocoon. glad to see you. I had a funny dream and you were wearing funny shoes. You were going to a dance. You were dressed like a funk, but you were too young to remember. For you But now I know this hurt is poison Too sharp to be bad. I'm sitting on my empty bed I'm on my empty bed I'd like the fever grows It's pounding, pounding I'd rather be in Tokyo I'd rather listen to thin leads Meo Than watch the Sunday gang In Harajuku There's something wrong with me I'm a cuckoo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 Still we ain't let you settle down you settle I got down. no place to your crown you I was down. the boss of you and I loved you, you know I loved you It's all over now And I was there for you when you were lonely I was there when you were five I was there when you were sad Now it's the time I need, I'm thinking let do I I'd rather be in Tokyo. I'd rather listen to Thin Lazio. And watch a Sunday gang in Harajuku. There's something wrong with me, I'm a cuckoo. Cool. Bella en Sebastian. U luistert naar Nu al Wakker op Radio 1. Het is 7 minuten voor 5. Zojuist, een paar minuten voor zeven minuten voor vijf. Hoort u al onze verslaggevers Annette Schut op de huishoudbeurs. Maar dat is niet het enige grootschalige evenement in de rij deze week. Vandaag trapt de 9 maanden beurs namelijk af. Het grootste evenement over zwangerschap en baby's begint met een pappadag. Nicole Tuitert, beursmanager. Goedemorgen. Goedemorgen. U dacht, er gaan alleen maar vrouwen naar de huisartsmarkt. Ik ga wel ervoor zorgen dat er een papadag komt. Ja, die papa willen we natuurlijk niet uh, onderbelicht laten. Die speelt ook een hele belangrijke rol. En uh, het is met name natuurlijk altijd dat daar uh, veel dames naartoe komen... gezellig met vriendin of uh, moeder. En daarom hebben wij een speciale papadag in het leven geroepen. Maar de meeste mannen komen toch eigenlijk alleen maar mee... om de tassen van hun vrouw te dragen, of niet? Uh, nou, het lijkt wel misschien zo. Maar natuurlijk, als je in een bepaalde fase in je zwangerschap uh, zit... dan komt die vader ook met name mee om uh, je te oriënteren... op welke kinderwagen zullen we gaan aanschaffen... Uh, welke geboortekaartje uitkiezen, hoe zullen we de kinderkamer doen. Dus daar komen die vaders ook voor mee. Oké, okay, dus dan wordt het toch interessant voor de mannen. Wat gaat er vandaag gebeuren op deze papadag? Nou, om 11 uur straks uh, gaat uh, de beurs geopend worden... door uh, een, een jonge vader, uh, Ali B. Uh, hij gaat een, een veertigtal vaders... Uh, voordoen hoe je uh, je kind aan het lachen kan maken. En dat, daar schijnt natuurlijk een uh, speciale tip voor te zijn. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar het schijnt toch dat uh, vaders dat heel goed kunnen leren... door uh, een uh, grappige alibi. Dus daar nemen we de beurs uh, straks om elf uur mee. En vervolgens uh, hebben we dus uh, uh, workshops nog workshops voor vaders... om zich te laten informeren over uh, de situatie waar ze in terecht zijn gekomen. Uh, er is een uh, speciale papa-speelgoedlijn ontwikkeld. Een papa-speelgoedlijn? Die... Papa's ja, ja, speciaal voor uh, vaat om met het kind te spelen... en daar ook weer dingen uit te leren. Dat is weer iets niet op de beurs. Dat is helemaal speciaal voor vaders. Okay. Ontwikkeld door jonge vaders. En wat voor speelgoed is dat dan? Ja, dat is een, uh, um, een hele eerlijke speelgoedlijn. Uh, kijk, uh, dat zijn dan speeltjes die iets doen... Uh, of die iets vertellen over de ontwikkeling uh, van je kind. Dus Kunt u eens een voorbeeld je... geven? Nee, ik heb daar niet 1, 2, 3, um, uh, wat dat dan het speelgoed is, zeg maar. Ja. Want er zijn verschillende kleine ja, dingen voor gegaan naar een, een speciale workshop. voor. Het was nog een beetje gegaan het nieuw was ook. En, en uh, het wordt dan straks om 11 uur uh, um, op een stand ook gelanceerd. Het ja, is, ook, is, ook, is ook lastig als je, als je het zo niet, niet uit je hoofd weet om, om even te verzinnen wat papa speelgoed zou kunnen zijn, toch? Nou ja, kijk, het is niet zozeer uh, papa speelgoed... maar ah. speelgoed ontwikkeld om voor vaders met hun kleine kind ja. te, uh, te spelen. En dan uh, ja, uh, volgt het ook de ontwikkeling van het kind. Dus je hebt voor elke nieuwe levensfase uh, een nieuw speelgoedje. Nou, een themadag voor de papa's. Nou zijn, zijn mijn uh, vriendin en ik nog niet in blijde verwachting... maar ik, ik, ik kan me nog niet zo goed voorstellen uh, dat ik erheen zou gaan. Uh, uh, uh, op welke manier krijgen jullie mensen over de streep? Hoe, op welke manier komen de papa's toch? Nou, als je dus inderdaad uh, wel in die situatie zit... Hè, dus dat je in blijde verwachting bent... of je hebt, hebt net een kindje gezien... Uh, er is een kleine spruit geboren... dan uh, is het een situatie die veel uh, nou ja, aankoopbehoeften heeft... want je moet allemaal nieuwe dingen aanschaffen. Uh, informatie wil je, want je wil ook uh, weten... van hoe gaat het dan uh, met de voeding... of hoe gaat het met slaap... of hoe gaat het met veiligheid in huis. Uh, dat soort dingen kan je dan natuurlijk dan wel op de bus terugvinden. De, de praktische en, kant. Uh, Daar zijn we ja, ook altijd de, naar op zoek natuurlijk, ja te praktische, maar het is natuurlijk uiteraard ook de leuke kant. En uh, ja, ik denk dat je als, uh, als stel samen, en dan is de vader er ook belangrijk bij, toch ook wil kijken van, weet je welke kinderwagen gaan we straks uitkiezen? En voor die vader moet het dan natuurlijk wel een beetje... Die hippe wagen zijn waar zij ook achter uh, oh. willen lopen. En, uh, ja, dus, dus de papadag ja, is voor ons ook dat we een, uh, een extra korting hebben voor de vaders. Vaders kunnen alleen op woensdag, dus vandaag alleen uh, met uh, een ander tarief naar binnen dan op de andere beursdagen. Omdat het vandaag dus papadag is. 2,50 ja, euro. Kijk, voor een speciaal tarief kijken naar hippe kinderwagens. Nu vroeg ik me af, heeft u zelf ook kinderen? Ik heb zelf ook kinderen inderdaad, ja. Maar die zijn alweer ietsje groter dan de babyfase waar ik nu voor werk. Want heeft u nou ook zo'n fase gemist dat u dacht... ik had eigenlijk wel veel meer willen zien van het aanbod? Ja, kijk, persoonlijk is dat voor mij een precieze situatie geweest. Bij zwanger van de eerste was ik uh, precies rond de beurstijd... nog in het begin van de zwangerschap. Dus kon ik daar prima uh, ja, samen met mijn partner uh, uh, ja, de informatie verschaffen... die we graag wilden weten. En hij durfde dus, de papadag uh, wel aan? Toen hadden we nog geen Papa dag. Misschien is het daarna wel gewoon meer gaan leven van... we moeten die vaders niet zo onlicht uh, laten. Want die spelen ook een hele belangrijke rol. En komen er nou nog meer themadagen de komende dagen? Nee, eigenlijk uh, uh, is elke beursdag dan een hele leuke 9 uh, uh, maanden beursdag Maar alleen de woensdag is een pappadag. En uh, ja, dat is dan natuurlijk dan met name ook, kijk, in het weekend heb je ook niet officieel pappadagen. Want dan ben je gewoon uh, met z'n tweeën thuis. En we hebben de dag dus als pappadag in het leven geroepen. De woensdag, dus de pappadag op de 9-maanden-beurs. Nicole Tuitert van die 9-maanden-beurs. Uh, hartelijk dank en veel plezier vandaag. Ja, dankjewel. Ben je al een beetje overtuigd over die beurs? Nee, ik uh, vraag me vooral af wat ze bedoelt met uh, veilig speelgoed. Daar hadden we er misschien nog even moeten vragen. Er is niet zoveel tijd meer voor. Hè? Nou, misschien speelgoed zonder uh, pijnlijke randjes. Dat zou kunnen zijn <laughs> inderdaad. Maar dan denk ik altijd aan hele verkeerde dingen. En dat komt wellicht ook door het uh, nachtelijke tijdstip. Uh, tijd denk ik om over te gaan naar het uh, NOS-journaal met... Ik heb altijd zo moeite mee. Juri Stubanetski. Juri... Stubeninski is het volgens mij. Juri Stubeninski. Juri Stuben... Stube... Met een T of zonder een ja, T? Ja, we moeten het misschien spellen. stu be nin stu Ik hoor vanaf de overkant van het raam dat het net een T is. <lacht> Stubeninsky. Kijk. Oh, kijk, we horen het op de achtergrond zelf zeggen. <lacht> misschien moet je jezelf even aankondigen. Nog een paar seconden. <lacht> het NOS Journaal dus. Juri Stubeninski.